vandaag En ik noem ze speciaal artiesten, want zij hebben het om voor u een bijzondere middag te bezorgen. Het thema vandaag is liefde. Daar kunnen we niet genoeg van krijgen. Het programma is ietsje anders dan wat er in het blaadje staat, maar dat zult u straks merken. Wij hebben vandaag Musical In, onder leiding van Inge Stali. Het Zandvoorts mannenkoor, onder leiding van Johan Leeman. Het gemengd Zandvoorts koopensemble, gedirigeerd door Minuska Sas, En zij komen u vanmiddag verwennen met hun prachtige liederen. Maar dit jaar hebben we ook weer jongere artiesten onder ons. Van de Zandvoortse muziekschool New Wave hebben wij vier jonge mensen. Ik wil ze graag bij naam noemen. Het zijn Zoe Bampatsias en Nienke van Dam, Vincent Blauwboer en Koen Mulder. Zij gaan vanmiddag een aantal mooie, voor u sommige herkenbare nummers vertolken op hun gitaar en Zoe en Vincent, die zullen daar ook bij zingen. Ook een speciaal welkom voor de begeleiders van de koren, aan de piano Theo Wijnen en op de accordeon Gerard Scholten. Ook is heel fijn dat uh, onze plaatselijke radiozender CFM vandaag weer bereid is om dit concert rechtstreeks uit te zenden voor de mensen die niet in staat zijn om naar deze prachtige locatie te komen. Maar dit jaar gaan we meer, minder praten en meer doen. Dat is ons goede voornemen, althans een van de goede voornemens. We gaan beginnen met het Zandvoorts mannenkoor. Zij gaan drie nummers voor u zingen en aansluitend zingen zij met musical in het prachtige Morning Has Broken. Lieve mensen, graag uw aandacht voor het Zandvoorts mannenkoor. Nogmaals, graag uw aandacht voor het Zandvoorts Mannenkoor en musical in onder leiding van Inge Stali. Als de heren zo vriendelijk willen zijn om naar beneden te komen. Ze vinden het zo gezellig daarboven met die dames, ze willen niet naar beneden. Het is het low data.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 Always shooting stars in the thought of you. Sing a lullaby. Ik mag meezingen, heerlijk. Zij hebben drie nummers voor u, waarin u ook mag meezingen als u dat wil, graag zelfs. Zij gaan vandaag voor het eerst meezingen in een concert, maar komen maandelijks bij elkaar op de laatste vrijdag van de maand bij Café Koper op het Kerkplein. En af en toe komt Minuska Sas dirigeren bij officiële optredens zoals die vandaag.